Vandaag wordt het advies overhandigd aan minister van Engelshoven. Daarin pleit de commissie onder meer voor een duidelijke visie... op wat wel en niet behouden moet blijven. Het advies is aangevraagd na ophef... rond de verkoop van een Rubens-tekening door prinses Christina. De Britse premier Johnson ontkent dat hij in 1999... een journalist onzedelijk heeft betast. De vrouw uitte de beschuldiging gisteren in een column... in de Britse The Sunday Times... Johnson was destijds zelf ook journalist en zou tijdens een lunch de vrouw onder tafel in haar been hebben geknepen. Eerder ontkende een woordvoerder van de Britse premier ook al het voorval. Sportmerk Asics heeft excuses aangeboden voor een incident in een winkel in Nieuw-Zeeland. Op reclameschermen in die zaak was dit weekend urenlang porno te zien. Medewerkers ontdekten het pas de ochtend erna toen ze de winkel wilden openen. In een verklaring op Facebook schrijft ASICS... dat het systeem door onbekenden is gehackt. De oud-directeur van Porsche in Nederland, Ben Pon, is overleden. Pon, die ook wel Mr. Porsche werd genoemd... zette zich jarenlang in voor de opbouw van de Porsche-organisatie in Nederland. Pon werd geboren in Leiden... als zoon van de oprichter van familiebedrijf Pon Holdings. In 1961 begon hij als autocureur... en maakte hij zijn debuut in de Formule 1 op Zandvoort.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 Het is altijd een favoriete plaat van vele luisteraars hier bij CFM. En Zandvoort op zaterdag is deze van Elferfield. En big in Japan. Ja, de zomer zit erop, helaas. We moeten weer eventjes wachten tot de zomer van 2020. En dat voorzomertje beginnen we natuurlijk goed met de Grand Prix Formule 1. Daarover straks nog veel meer in dit uur van Zandvoort op zaterdag.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 Dan heeft ruzie gekregen ja. en is daar weggegaan. De dijk is eigenlijk direct uh, gedegradeerd en was geen scherm meer van wat het was. Want de jongens gingen allemaal weg. Ja. En nu zijn ze, is hij naar ABOK gegaan en daar hebben ze ook zeven nieuwe spelers aan kunnen trekken. Nou ja, maar ja of, je, of je het zo moet willen doen, dat, ah, absoluut niet.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 All out of breath now you got that power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 Got that power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 Was dat niet ook altijd Dierendag of zo? 4 oktober was wat mij, toch? Nee, nee, nee, dat zou wel ook kunnen. Dierendag, ja. Dierendag, ja, oké. Dierendag. Ja. Ja, okay. dierendag. Nou, op Dierendag, dus uh, inderdaad, uh, voor het uh, Fonds. Dan uh, wordt er uh, geld ingezameld door uh, Smits, Health en Wellness.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 10, used to play for ten money. We used to play for ten, wake up, you need the money. Used to play for ten, used to play for ten bunny. We used to play for ten, wake up, you need the money.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 Uh, het had niet veel gegeeld, het schoten wel uh, nee, het een verdwaald schot van tegen de paal bij ons. Het dus was een klein beetje mozzel. Aan de andere kant hebben wij ook een goede vrije trap gehad, die het eigenlijk een mooie hardhield. Dus we zijn gewoon weer begonnen zoals, uh, zoals het moet. We hebben het licht weer in tegen. En dat is niet erg, want de bal is nu veel beter onder controle te brengen. Uh, we spelen goed. daar heb ik wel goed nieuws te melden. Die is dan wel geplaceerd uitgevallen.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 Uh, gedicht van de dag, die van de week en uh, noemst maar op en het voetbal wat in de gaten wordt gehouden.